Het is donderdag 2 november en dit is de Battenvieren podcast. Vandaag zit ik bij Uitgeverij Aspect met mijn collega Wim van den Berg. Zeker. Met uh, Perry Pierik, uitgever bij uh, Uitgeverij Aspect. En Maurice Becker, die heeft bijgedragen aan de bundel die we vandaag gaan bespreken. Dat is namelijk de bundel over Erdogan: perceptie, reflectie en analyse. Um, voordat we over het boek gaan beginnen, zou ik uh, graag uh, aan Maurice Bekken willen vragen of hij zich uh, wil introduceren. Nou, mijn naam is Maurice Bekken en ik heb me veel bezig gehouden met, met Turkije. En dan in het bijzonder met de persoon van Atatürk, maar ook wel met Erdogan. En dan heb ik ook geprobeerd in mijn artikel althans om de persoon van Erdogan te koppelen aan Atatürk en wat diens uh, erfenis ook heel bepalend kan zijn en mag zijn voor het huidige Turkije. En daar heb ik ook in mijn, in mijn bundel de nadruk op gelegd Of in de, mijn artikel van de bundel ja. de nadruk op gelegd pardon. Ja, we gaan zo meteen over, we gaan beginnen bij, uh, bij jouw artikel. je hebt namelijk een beetje een algemene overview van uh, de geschiedenis, de spelende partijen en ideeën in Turkije. En uh, biedt daarmee een soort houvast door de loop van, uh, van uh, de bundel. En uh, Peripier, ik zou uh, jou wat over jezelf uh, willen vertellen. Ja, ik ben uh, directeur-eigenaar van Uitgeverij Aspect. Dat is een algemene uitgeverij, maar um, toch wel met een zwaartepunt op de non-fictieboeken. Daarbinnen weer uh, veel belangstelling voor, uh, voor geschiedenis en, en uh, ook hedendaagse ontwikkelingen. En vanuit ja, die visie moest je eigenlijk deze bundel zien. Hè. Errol stond natuurlijk enorm in de belangstelling. En van daaruit dat wij uh, verschillende specialisten gevraagd hebben om hun specifieke invalshoek uh, te schilderen. Ja, we hebben jou natuurlijk uh, eerder over, uh, ja, we zijn bij jou thuis mm -hmm. nu, maar mm -hmm. bij wijze van spreken over de vloer gehad, over uh, een, een werk wat helemaal van jou was, de uh, biografie over Erik Ludendorff. Um, maar voor deze bundel heb je een stukje geschreven over uh, de geopolitieke en uh, vooral de militaire ontwikkelingen mm -hmm. uh, met betrekking tot Turkije. Maar daar gaan we het dan uh, later over hebben in deze aflevering. Ook over de aantal en, heb jij je bezig gehouden, Ben. Juist, ja, ja. ja, ja. En dan, ja uh, dat ligt er niet om. Nee, uh, nee. nee precies, en daar komen we dan zo ook, uh, ook op. Uh, maar in ieder geval, kijk het, uh, in, laten we in ieder geval beginnen ook bij, ook omdat uh, ik denk dat dat in ieder geval ook voor onze luisteraars ook, uh, het meest denk ik, ook interessant ook is, om te beginnen bij, ook om een beetje een soort van overview te creëren over, uh, over Turkije en in ieder geval ook te beginnen met het historisch uh, historische perspectief. En, uh, en, en uh, Maurice, dan ook aan jou de, de eerste vraag, want je hebt natuurlijk ook veel ook over, over Atatürk geschreven. Uh, hoe moeten wij Turkije in ieder geval historisch uh, plaatsen in die zin? Nou, het is interessant om te weten dat Turkije ontstaan is in 1923. Dat Turkije is ontstaan als land uh, dat uh, eigenlijk na de Eerste Wereldoorlog onafhankelijk werd. Uh, ook door een, uh, een bevrijdingsoorlog kun je zeggen, een soort van onafhankelijkheidsoorlog. Daarvoor was er sprake van het Ottomaanse of Osmaanse Rijk. Uh, beide uh, beide mochten gebruikt worden. Soms zie je in het taalgebruik Ottomaans of Osmaans. Allebei precies hetzelfde in zekere zin. Mm -hmm. En dan kreeg je een nieuwe situatie. Eigenlijk wordt de kaart van Europa dan opnieuw ingetekend. Mm -hmm. En uh, Turkije wil dan uh, als nieuwe staat eigenlijk uh, duidelijk kiezen voor een moderne koers. Uh, Turkije wil eigenlijk meegaan met de vader volkeren. En de persoon van Mustafa Kemal, die in 1934 dan, uh, zichzelf uh, Atatürk uh, laat noemen, die kiest daar heel bewust voor een, voor, een, voor een westerse koers in de zin van dat hij vindt dat de islam eraan bijgedragen heeft dat, dat, uh, dat Turkije, min of meer, uh, de ontwikkeling in de weg heeft gestaan. Mm -hmm. En... Ja, hij heeft dan eigenlijk een, hij heeft dan een. Dankzij het eenpartijstelsel wat hij heeft, of wat misschien ook wel te wijden is aan het eenpartijstelsel, is hij in staat om allerlei tegenstanders uit te schakelen en zich dan compleet te gaan richten op de modernisering van Turkije. Hm. Maar de vraag is: wat is die modernisering precies? Is dat nou heel erg duidelijk gericht, uh, als je bijvoorbeeld uh, kijkt naar industrialisatie, of je kijkt naar, uh, naar de, de rol van de vrouw, of je kijkt bijvoorbeeld naar het, naar het inperken van de islam? En daar was het uiteindelijk Turkije tot, uh, tot 1996 mee, want in 1996 dan komt de Refa-partij aan de macht... ...en die probeert in zekere zin toch al geleidelijk aan een eind te maken aan die uh, op het westen gerichte politiek van, van Atatürk. Mm -hmm. En Erdogan die is dan ook lid van de, van de Refa-partij. Hij is in 1994 is die beurmeester geworden van Istanbul en uh, hij is dan in staat om dan al van Istanbul een hele belangrijke uh, grote stad te maken natuurlijk is Istanbul ook de grootste stad uh, uh, van, van Turkije maar door de politiek die hij dan eigenlijk in Istanbul voert, is hij in staat om die stad eigenlijk te moderniseren dus de modernisering waar de, de, de CHP, dus de partij van Atatürk altijd zo prat op is gegaan hij is in staat dan dat bijvoorbeeld de waterlevering veel beter is of dat de elektriciteit uh, veel beter geregeld is want het is vrij vanzelfsprekend, tot in de jaren negentig, dat onder zoveel tijd in Turkije weer even uh, de elektriciteit eigenlijk uitviel. Ja. En het klinkt misschien een beetje, beetje, beetje plat hoe ik het eigenlijk probeer uit te leggen, of een beetje triviaal, maar hij probeert even, even uh, van Turkije een, een, een modern land te maken, ook als het gaat op het gebied van technologie en de capaciteiten die dat land heeft. En als, als, als, als, als, als grote bestuurder slaagt hij daar ook in en dwingt daar heel veel respect mee af. Maar als er binnen een paar jaar die REFA-partij uh, wordt verboden... ...omdat ze te veel de islamitische agenda min of meer uh, uh, hanteren... ...ja, dan moet eigenlijk, wel eigenlijk weer van voor aan van beginnen. En op een gegeven moment kreeg hij zelfs voor elkaar... ...in 2002 uh, min of meer uh, de macht te kunnen grijpen. Dus dat is eigenlijk een bewijs dat die, die drang bij de, de Turkse bevolking... ...als het gaat om een islamitische politiek eigenlijk altijd aanwezig was... En dat aan de ene kant uh, Atatürk wat, wel wat verheerlijkt, maar aan de andere kant dat, dat de, de, of eigenlijk de meerderheid, of het merendeel van de bevolking, pardon, die kiest toch eigenlijk voor de islamitische koers. Ja, en zouden we die, die koers die vanaf, vanaf Atatürk eigenlijk aangehouden wordt, die kunnen we wel een beetje typeren als uh, de sociaaldemocratie of niet? Nou, eigenlijk die CHP, die wat pas in de jaren zeventig, gaat die partij zichzelf een sociaaldemocratische partij noemen. Maar je moet je voorstellen dat die, die CAP is eigenlijk wel een partij waarin een begrip als etatisme. Dat betekent dus dat de economie ook heel duidelijk wordt bestuurd door de staat, is daar heel duidelijk bij aanwezig. En vanaf 1950 vinden er verkiezingen plaats in Turkije. Uh, dus dat bedoel ik eigenlijk al vanaf 1946, maar vanaf 1950 krijg je echt dat, dat het hele partijstelsel in Turkije tot ontwikkeling komt. En de CAP kiest dan uiteindelijk heel duidelijk voor een sociaal-democratische uh, koers. Eigenlijk een navolging van de SPD in, in, in de Bondsrepubliek en bijvoorbeeld leveren in, in Groot-Brittannië. En ja, waar ze nu een beetje staan, dat is een beetje onduidelijk moet ik zeggen. Want ook binnen de CAP heb je altijd nog wel een islamitische vleugel. Die natuurlijk minder uh, dominant is dan bijvoorbeeld uh, zoals dat bij de AKP uh, het geval is. Want, uh, want, want, uh, in, want wat je bijvoorbeeld ook uh, want hoe zou je dan in ieder geval dan ook uh, want hoe zou je in ieder geval ook de ontwikkeling dan ook in die zin dus ook van Erdogan kunnen, kunnen zien want je ziet namelijk ook dat Erdogan uh, ook in ieder geval ook steeds ook meer ook naar die islamitische kant dus ook trekt hem dus ook steeds verder natuurlijk van de cultuur ook afgaat. Nou het is interessant om te zien dat bijvoorbeeld Erdogan er bewust voor kiest door het Osmanische verleden mm -hmm. of het ottomaanse verleden mm -hmm. maar uh, maakt het niet allebei hetzelfde dat hij daar eigenlijk, die probeert hij als ware in ere te herstellen. Mustafa mm. Kemal, dus nogmaals een latere mm. avontuur, die kan aan de macht komen, omdat hij vindt dat dat Ottomaanse Rijk door decadentie en door, uh, door uh, machtsbelusteling... als het gaat om de, om, de, om de islamitische geestelijke ervoor gezorgd heeft dat, dat, dat het Rijk ten val is gebracht. En dan moet er moet een andere koers worden. Uh, uh, hij wil dat er dan een andere koers moet worden uh, Men moet er een andere koers gaan varen als het gaat om het moderne Turkije. En Erdogan kiest er heel bewust voor om dat Ottomaanse Rijk te rehabiliteren, ook hmm. in, in de context van de geschiedenis. En probeert ook de, de, de, de grootheid van Turkije daar heel duidelijk aan te koppelen en daarmee ook de islamitische politiek te benadrukken. Dan moet je bijvoorbeeld ook denken aan de contacten die steeds sterker worden bijvoorbeeld met de islamitische wereld. En ja, dat is een hele tijd is dat niet het geval geweest in Turkije, omdat Turkije zichzelf toch beschouwde in zich gezien als een Europees hmm. land. Waar de islam natuurlijk wel een belangrijke godsdienst altijd bij was, maar binnen de Turkse grondwet, was op papier althans, uh, waren uh, de godsdienst en de staat waren van elkaar gescheiden. Maar de praktijk bleek natuurlijk heel anders te zijn. Wij ook, uh, uh, elke Turk die moest in zijn identiteitsbewijs aangeven dat hij bijvoorbeeld islamitisch was. En oproep tot gebed vijf keer per dag, ja, dat was op elke plek in Turkije nog meer, uh, daar werd je mee geconfronteerd. De norm, ja. Ja. Maar het uh, Ottomaanse Rijk liep in <coughs> feite ook gewoon uh, wel enkele staten diep door in Europa. Ja, dan heb je het over de periode met name in de, in de 18e en in de 19e. Elk komt dat verval van het, van het Ottomaanse Rijk wordt dan duidelijk in gang gezet. Als er dan uh, landen zoals uh, als Griekenland dan onafhankelijk wil worden. Ook uh, ja. Bulgarije en Roemenië kunnen ontstaan. Uh, dus op een gegeven moment is het zelfs ook dat Bosnië en Herzegovina onderdeel gaat uitmaken. ...van het oostenrijkse Rijk. Dus dat is, daar is kun je eigenlijk het verval van het Ottomaanse Rijk natuurlijk heel duidelijk ja, aan koppelen. In die zin, in die zin is het ook, kan, je, kan je wel stellen dat het wat logischer is dan uh, je nu in eerste instantie zou denken... dan uh, dat, ...dat Turkije uh, enige affiniteit met het Europese continent heeft. Want er ligt wel, uh, wel geschiedenis. Zeker. En je kunt Turkije ook natuurlijk heel duidelijk interpreteren vanuit een soort van Europese geschiedenis... Daar bedoel ik dus mee te zeggen dat, dat er altijd nog wel duidelijke contacten waren tussen Europa en de islamitische wereld. Met het Ottomaanse Rijk natuurlijk voorop. Maar ja, bijvoorbeeld 1683 was de Wenen, of als de, als de Ottomanen of voor Wenen staan. Dat is natuurlijk een heel belangrijk jaartal. Ja. Ook voor de, voor de Turken 1453 dat is ook een heel belangrijk jaartal. Want het zijn dit juist Osmanen die dan Istanbul meer nog meer innemen. Of eigenlijk is het dan Constantinopel en de stad dan ook uit Istanbul gaan, gaan noemen. In de Griekse orthodoxe en ook misschien wel in de Russische geschiedenis wordt dat altijd beschouwd als een grote nederlaag. Maar in, in, in Turkije is het natuurlijk de overwinning van islam en de overwinning van Sultan met de Veroveraaf, zoals we die eigenlijk in de geschiedenis zijn gaan noemen. Dus de interpretatie die, die, die wijkt nogal van elkaar af. Hoe spelen dan al die, die historische ideeën, hoe spelen die nu mee in uh, hoe Erdogan... Um... ...zijn visie opstelt over waar het allemaal heen moet gaan. Nou, kijk, het is interessant om te zien dat Erdogan eigenlijk afstand neemt... ...van de Republikeinse staatsvorm... ...in de zin van dat dat een verdienst is geweest moest van Kemal. Snap je wat ik bedoel? Uh, hij probeert gewoon uit te leggen dat, uh, dat, dat Turkije... ...dat Osmaanse verleden niet zomaar even bij het afval moet zetten. Wat in zekere zin is gebeurd. Bijvoorbeeld in 1928 bijvoorbeeld, wordt het Latijnse alfabet geïntroduceerd. En... Ellerhand vindt dat toch een beetje te veel als een soort van knieval naar de westerse beschaving toe. Die invoering van, de, van dat Latijnse, het Latijnse alfabet was eigenlijk wel noodzakelijk, want er was een enorm groot probleem als het ging, uh, als het ging om analfabetisme in, in, in Turkije. En je moest natuurlijk een schrift hanteren, en daarvoor was het Latijnse alfabet uh, buitengewoon geschikt om dat probleem eigenlijk nog meer uh, aan te pakken. Aan de andere kant beschouwt Erdogan dat in het zekere zin weer als een soort van doorsnijden van dat grote verleden. Dat, dat, dat Osmaanse schrift dat natuurlijk heel gebaseerd is op het Arabische schrift. En dat vindt hij toch weer te veel een, een, een, een, het uitwijken of meer de neiging te hebben om mee te gaan eigenlijk in de Westerse golf of in de Europese golf. Hij kunt het op zich niet af, maar hij vindt dat dat, dat moest voor en ook de CAP te veel min of meer. Um, hun oorlie te hangen zoals uh, Europa dat heeft voorgeschreven. En de, het huidige Turkije de, wil, onder de leiding van Erdogan, wil een islamitische grootmacht zijn. Wil ook een belangrijke uh, grootmacht mm. zijn binnen de regio. Als het gaat om landen als Syrië, Irak, Iran. En heeft daardoor ook niet meer zo heel erg veel met Europa te maken. Mm. Natuurlijk zijn de handelscontacten, en vanwege het feit dat er zoveel Turken in Duitsland, en Nederland, in België, en Frankrijk uh, wonen. Dat, dat is een belangrijk aspect. Maar aan de andere kant wil uh, het huidige Turkije zich ook heel uh, gaan richten op de islamitische wereld. Moet je niet denken voornamelijk aan het Midden-Oosten, maar zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan voormalige Sovjet-republieken waar ook de islam een dom de, de dominante godsdienst is. Ja, dat, want, want, uh, want Perry, je hebt natuurlijk ook heel veel ook geschreven ook over inderdaad ook de, uh, ook in liefde, ook over de militaire positie van, uh, van Turkije wat dat betreft. En ik denk ook dat dat ook in relatie ook tot, tot de westerse wereld inderdaad en ook, van, hè, en ook weer de combinatie ook van hè, de westerse wereld en ook de, de islam. En zo dat het ook inderdaad ook weer, weer ontzettend interessant ook is. Want hoe zou jij die, uh, die militaire van die militaire positie ook met, met, deze, met deze achtergrond erbij, hoe zou je die in ieder geval willen schetsen? Want sowieso Turkije groeit volgens mij ook ontzettend militair toch. Zeker, zeker. Nee, Turkije is een, een, een militaire macht van betekenis en ook uh, groeiende. Dat is ook uh, echt politiek vanuit Ankara. Hmm. Ze willen uh, min of meer zelf supporting ook uh, worden militair. Ze waren van oudsher zeer afhankelijk van uh, met name westerse militaire industrie voor hun materiaal. Ze werken nu uh, al, al, uh, al jaren eigenlijk aan een eigen defensieindustrie. Hmm. Voor eigen gebruik, maar ook in toenemende mate voor export. Dus uh, Turkije wordt wat dat betreft ook een, uh, een, een, een speler van belang. Uh, misschien even wat getallen. Ze zijn, uh, Turkije heeft het achtste leger van de wereld. Mm -hmm. Dus dat is toch nogal wat. Mm het -hmm. is dus ook binnen de NAVO na de Amerikanen eigenlijk mm -hmm. de grootste strijdmacht. Mm -hmm. uh, en ze zijn de zeventiende wapenexporteur van de wereld. Dus dat, en dat is groeiende. Want naarmate zij meer uh, in staat zijn... Ik geloof dat is nu 40% van de eigen militaire benodigdheden zelf produceren... Uh, dat moet naar... Uh, praktisch 100% toe. Mm -hmm. Dus dan zal ook hun positie als exporteur... Zal, uh, zal toenemen. Maar dat hele militaire denken heeft natuurlijk... ook invloed op... Uh, wat Maurice net vertelde... op die, die, het denken natuurlijk van je eigen... positie in de regio. Mm -hmm. uh, er zijn best wel... politieke uitspraken van Erdogan... waarin hij... De, de, um, het belangengebied... eigenlijk van Turkije definieert... Mm -hmm. ...van Jeruzalem tot uh, Sarajevo. Nou hm. ja, dat is nogal wat ja. als je op de kaart kijkt. Het middel van dat gebied ligt buiten Turkije. Ja, ja, ja, ja. Dus dat geeft wel een, een beetje een indruk... Hoe die, ...hoe die Turken hun eigen rol in de, in de geschiedenis hm. uh, zien. En um, um, het is inderdaad zo dat er een, een accent ligt... Uh, uh, ...al jaren richting die Centraal-Aziatische Republieken... Hm. Uh, wat vroeger onderdeel was van de Sovjet-Unie, mm -hmm. waar natuurlijk ook veel Turkmeense volken wonen, mm -hmm. waarmee zij zich ook verwant voelen. Mm -hmm. uh, dat geldt zelden ook bijvoorbeeld met, uh, met, uh, met de Krim Tataren mm -hmm. ja, ja, ja, op de Krim, ja, ja, ja. waar nu ook allerlei spanningen uh, natuurlijk zijn. Maar aan de andere kant zie je dat, dat Turkije ook zijn vleugels uitslaat, meer naar het Midden-Oosten zelf. Mm -hmm. En naar, uh, naar uh, Syrië en, uh, en Irak. Met natuurlijk ook een scheef oog kijkend naar de hele Koerdische kwestie. Die zich daar ontwikkelt, waar we misschien straks nog over komen. Ja, ja. Maar dat zijn natuurlijk ook voor, voor hen uh, uh, veiligheidszaken en geopolitieke belangen, waar, dat ze goed in de gaten houden. Ja. En hoe is die macht van de Turken dan uh, in, in de praktijk? Want ze kunnen wel zeggen van joh, onze uh, uh, invloedsfeer uh, rijdt daar en daar toe en uh, uh, ze bouwen aan een groot leger. Maar hoe is het in, in de praktijk altijd geweest in het Midden-Oosten? Hoe liggen die verhoudingen? Ja, dat, nou dat is inderdaad, uh, je hebt de politiek en de retoriek en je hebt uh, de werkelijkheid en, de, en hoe het in het veld ervoor staat. Ja. Daar, daar zit een groot verschil en dat heeft te maken met eigenlijk dezelfde problematiek die Maurice Becker net aansneed. Uh, namelijk dat het militaire apparaat was van oudsher eigenlijk uh, kemalistisch. Hm. Dus de, um, het, het zijn niet zijn natuurlijke bondgenoten met wie hij eigenlijk dit rijk uh, moet bouwen. En je ziet dus ook dat... De, na die hele Gulen-poets... Uh, mm. ...of hoe je het noemen wil... Mm -hmm. ...die daar geweest is... ...dat, de, de, de, dat Erdogan... eigenlijk vooral bezig is met... ...ja, dat leger... Uh, ...dat is niet alleen een wapen van Turkije... ...het is mm -hmm. ook een potentieel gevaar voor mm -hmm. hem. Mm -hmm. Dus hij heeft een dubbele relatie. Mm -hmm. Dus het gevolg is dat er een enorme zuivering is mm -hmm. geweest... ...in die militaire rijen. Het is op dit moment zo... Uh, ...dat er piloten moeten worden aangetrokken uit het buitenland... ...om de Turkse luchtmacht te laten vliegen. Nou, dat is toch niet een hele comfortabele positie mm -hmm. militair. Mm -hmm. uh, de, de, de top van de admiraliteit is een beetje helemaal ontslagen. Mm -hmm. nou, je kon echt met twee roeiboten de Zwarte Zee overnemen van Turkije... ...want er <laughs> ja. was gewoon geen leiding ja, meer. Ja. Um, dat is natuurlijk, wordt dat natuurlijk wel nu mm -hmm. vervangen. En je krijgt natuurlijk als de top weg is... ...dan schuift het de, van beneden door naar boven. Maar goed... Um, er er verlies wel competentie ja. Natuurlijk, natuurlijk. En mensen worden geselecteerd op hun politieke aanhankelijkheid... ...en niet zozeer op hun kwaliteiten. Ja. En dat is natuurlijk een heel gevaarlijk, uh, uh, heel gevaarlijk mechanisme. En het, het andere punt is, en dat zie je met hun militaire inspanningen... ...ze hebben een aantal militaire operaties uitgevoerd in uh, het, het Syrische Iraakse grensgebied. En uh, ja, dan zie je dat ze wel op zich veel materiaal in het veld kunnen brengen... Ja. Um, maar de, de, het is ook van belang in hoeverre wordt jouw optreden gesupport door gewoon de bevolking die daar, die daar leeft. Hè? Kom je daar binnen als bevrijder of als bezetter? En ja, bondgenoten natuurlijk. En bondgenoten. En dan zie je eigenlijk, dat zei Atatürk al, uh, die zei, ja, het Turkse volk heeft geen vrienden op deze wereld. Mm -hmm. <laughs> en, dat is waar. De Turken hebben geen vrienden. Ja, zitten in de NAVO, maar het gaat altijd schurend en slepend <laughs> ja, ja. en ingewikkeld ja. en... Uh, mm -hmm. Dat komt natuurlijk omdat, dat is natuurlijk weer de andere kant... ...ze hebben een unieke schakelpositie... ...tussen Centraal-Azië, Europa en het Midden-Oosten. Maar ja, dat houdt natuurlijk wel in... Uh, het is uniek, maar je staat ook om mm -hmm. jezelf. Ja, maar dat, ik denk dat je, dat, dat je daar inderdaad ook de spijker ook op zijn kop staat. Maar ook inderdaad ook met de bondgenootschappen. Dus bijvoorbeeld in het uh, deel ook van uh, wat Anton Kruff bijvoorbeeld schreef, was bijvoorbeeld ook de hele ra rare relatie ook met Israël. Dat, wat mij ja. in ieder geval ook opviel. Waarbij ja, eigenlijk is, uh, ja. Erdogan uh, of nee, Erdogan dan, dan niet per se, maar dat in ieder geval dat er in ieder geval een redelijk goede relatie ook was tussen Turkije en Israël. Juist ook. Uh, ...weer ook als beide bondgenoten natuurlijk ook weer van... Uh, van de Verenigde Staten, maar ook weer ook om Iran ook te, ook, ook te bestrijden. Dus daar zie je ook een hele rare... Maar, maar dit is de hoge prijs die betaald wordt voor de politiek van Erdogan. Is die Koudhoff Galegrie schreef in de jaren twintig een standaardwerk over antisemitisme en toen zei hij erin, Turkije is het enige land waar eigenlijk geen antisemitisme bestaat in het Midden-Oosten. Nou, dan moet je vandaag de dag komen. <laughs> er zijn gewoon series op televisie waarin de protocollen van Zion. Uh, mm. die ideeën dus van het grote Joodse wereldcomplot worden, worden uitgedra uitgedragen. Maar het idee is daar natuurlijk achter... Kijk, Erdogan, als jij werkelijk... en ik denk echt mm. dat hij in zijn hoofd zo denkt... hoor, mm. dat het belangen, de Turkse belangen... inderdaad van Jeruzalem lopen... Mm. tot Sarajevo, want hij, hij bemoeit zich... met de Turkse positie in Europa... Mm. maar hij bemoeit zich ook met het Heilige Land. He, hij ziet zich als een soort hoeder van de islam. Mm. En dat houdt natuurlijk in... dat als je vanuit dat perspectief gaat... Mm. kijken, ja, dan hoort... een zekere kritische mm. houding tegen Israël... gewoon tot je standaardpakket om een zekere goed wil en prestige mm. in die Arabische wereld op te bouwen. Mm. Ja. En, en dat, dat is dus geëscaleerd destijds met die, die, die boten die, die door die blokkade mm. bij Palestina uh, gingen. Er uh, zijn die Israëlische commando's toch aan boord mm. van die Turkse boten toen geland. Mm. Er zijn er een paar uh, gedood. Dat heeft toen tot, uh, of neergestoken, mm. dat is tot schietpartijen geleid. Er mm. zijn zeven, acht mensen omgekomen op die boten. Dat heeft echt tot een hele zware diplomatieke ruil geleid. En het unieke bondgenootschap wat er was... ...namelijk Israël zijn geen Arabieren... ...en de Turken ook niet... ...en samenhouden zonder controle... ...dat is nu mm. te vervallen gekomen. Mm. En ze hadden nog een tweede gemeenschappelijk wapen... ...dat was het water. De Turken en de Israëli's mm. bezitten het water van het Midden-Oosten. Mm. Dus ze hebben twee enorme wapens. Ze hebben geen olie, mm. maar ze hebben wel water. Ja. En eh, water is bijna net zo kostbaar als ja, olie in het Midden-Oosten. Ja, is... En dat staat dus op het spel. Die hele, mm. die hele relatie. En, maar was het natuurlijk ook zo dat Israël ook onbekend stond, vooral in de jaren 90, dat zij als het ging om militair, uh, uh, militair materieel, dat ze technologisch erg hoog uh, mee konden, uh, op wetenschappelijk uh, militair technologisch gebied uh, nogal ja. erg mee konden komen. En daar heeft Turk Turkije natuurlijk enorm van geprofiteerd. Mm -hmm. Maar wat ik net ook al zei, in 1996 komt de refa partij aan de macht... en toch, de refa partij staat toch al een beetje bekend... om ook een buitengewoon anti-Zionistische vleugel uh, die die partij had. Mm -hmm. Dus dat had ook gelijk betrekking op de relatie tussen, tussen Israël en tussen Turkije. En, mm -hmm. en meneer Erbakan, eigenlijk de, de voorganger van Erdogan... de, de namen mm -hmm. lijken een beetje op mm -hmm. elkaar die kies er dan ook heel bewust voor om zich te gaan richten op de islamitische wereld. En eigenlijk die, die goede verstandhouding met Israël daarmee gewoon... Uh, ja, dat nogal word ik op, uh, op, te, op te drijven in de zin van dat het wel eens tot een, tot een, tot een, tot een conflict zou kunnen leiden. Ook politiek wel te staan. Ja, ja, ik... Dat is ook de reden geweest dat een anderhalf jaar later uh, de bekende staatsgreep achter de schermen... Ja. ook heel duidelijk gericht was op, op de militaire politiek en ook ja. op het distancieren. ...van de bondgenoot van Israël. Maar ik kan me ook wel, ook wel voorstellen... ...dat er bijvoorbeeld ook wel... Uh, want, ...want dat, dat zie je net ook al, P uh, Perry, dat, dat, we, ...dat in ieder geval... ...dat de Turken in ieder geval zeker ook... Na, uh, ...ook over de... Uh, ...ja, ook een soort van... Dat ...er is ook altijd ook een soort van wantrouwen... ...ook uh, tegen, de, tegen de politiek... ...ook de president die natuurlijk toen ook... Uh, in, de, ...in de jaren 80, ik kom even niet op de naam... ...die toen onterecht was gedrogeerd... Of in, ieder geval die, of in ieder geval waarbij je in ieder geval zegt van nou, dat is een natuurlijke... Uh, dat is al. Dat ja, is een, al, is al ja, ja, ja, zeker. Ja, dat, en dat daardoor dus ook wel weer ook al een, een soort van natuurlijk wantrouwen ook weer vanuit de politiek in ieder geval ook weer ook ontstaat. Uh, te, of in ieder geval van de bevolking in ieder geval ook weer tegenover de, tegenover de politiek. Waardoor je dus ook dat soort, dat soort leiders ook in ieder geval ook, ook krijgt. En ook dat je dus ook ziet ook van dat er dus ook een sterke leider ook moet, uh, moet zijn. Maar kijk, Turkije is altijd een land geweest wat ook afhankelijk was van een sterke leider. Mm -hmm. Kijk, een politiek zwakke lijden, ja, daar kom je niet ver mee in Turkije. Dat heeft de geschiedenis ook wel uitgewezen. En het is ook interessant om te zien dat de gemiddelde mm -hmm. uh, duur van een premier, voordat Erdogan eigenlijk premier van Turkije was, zo'n negen mm -hmm. maanden was. Snap je wat ik bedoel? Dan nou, was het op grond er weer verkiezingen plaatsen, dan werd er wel weer een andere figuur naar voren mm -hmm. geschoven. En dat heeft de Turkse bevolking ook al echt kunnen waarderen... dat er uiteindelijk ook een keer een stabiele leider meer nog meer... zo lang aan de macht mm -hmm. kon blijven. Ja. Maar ja, nu duurt het wel heel erg lang. <laughs> en hij heeft zijn macht in, het, in de loop van de tijd alleen maar doen vergroten en vergroten. En ook heeft het hele presidentiële systeem heeft hij aangepast... Mm -hmm. Dus ja, hoe lang het nog gaat duren met, met meneer Erdogan, uh, dat is de vraag. Maar meneer Erdogan heeft wel, heeft wel één doel gesteld. In 2023, als de Turkse mm -hmm. Republiek 100 jaar bestaat, dan wil hij ook nog steeds president worden ja. van Turkije. Hij wil mm -hmm. daarmee ook aangeven dat hij de daadwerkelijke opvolger is van de grondlegger van, mm -hmm. van Turkije. Dan kom ik weer bij de man uit, uh, namelijk de persoon van Atatürk. Mm -hmm. ja. Dus dan zie je ook hoe hij tegen zichzelf aankijkt. En wij beschouwen dat in het Westen als dictatoriaal, maar aan de andere kant wordt het in Turkije weer neergezet als een stabiele leider. Sta, stabiel politiek leider die ook voor vooruitgang en voor welvaart en voor een krachtige Turkije heeft gezorgd. Ja, nou ik zet even te, zo nog te denken van. Uh, Peri had het net over, uh, over uh, dat Turkije zichzelf ziet als de, als de, de hoeder van de, de islam in de regio. En er uh, zijn al, allerlei andere ideeën zijn besproken, ook het verschil tussen. De, secularisme en uh, de verschillende geloven in de regio nou is er ook een stukje geschreven over de verhoudingen in het Midden-Oosten en ik zat er nog wel eens over te denken van ligt dat echt nou allemaal zo ideologisch of is het eigenlijk enorm, enorm Europees van ons dat wij, mm. dat wij maar naar die mm. ideologische geschillen kijken van de Soenissen hier en de Shiiten daar en de Joden daar en de Turks-nationalisten daar of is het Uiteindelijk veel meer gewoon machtenbalans waar het op neerkomt. Mm -hmm, ja. Ja, ja. Wat, wat, denk, wat denk jij daarvan? We nemen even de tijd om onze evenementen aan te kondigen. Waar gasten, luisteraars en prestatoren elkaar in levende lijven kunnen ontmoeten. Donderdag 16 november hebben wij een Patafierenbol in Amsterdam. In proeflokaal De Bekeerde Zuster vanaf 8 uur. Donderdag 14 december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 Ja, kijk, het speelt natuurlijk altijd allebei een rol. Dat, dat maakt het ook ingewikkeld. He, het is aan de ene kant bij wijze van spreken een theologisch vraagstuk, Aan de andere kant gaat het ook gewoon keihard, hoe lopen de oliepijpleidingen en wie heeft wat in handen. Ja. Uh, maar je kunt eigenlijk zien dat langs die religielijnen lopen ook gewoon de staatkundige lijnen, gewoon de verschillende natiestaten die elkaar dingen bestrijden. En waar is het slagveld? Daar is het slagveld waar de nazistaat eigenlijk wankelt. He, bijvoorbeeld zo'n land als Syrië waar het dan Euh, laten we zeggen zwak euh, voorstaat. En dan zie je wel dat er toch gewoon hele wereldlijke machtspolitieke zaken spelen. Bijvoorbeeld een land als Saudi-Arabië. Die geeft op dit moment evenveel geld uit aan defensie als euh, Rusland. Het is eigenlijk onvoorstelbaar. Dat is geloof ik 1 miljard verschil tussen. Dus Poetin heeft nog net al 1 miljard meer uitgegeven, Maar dan zie je dus om wat voor een krankzinnige kapitaal dat gaat. Wat er geïnvesteerd wordt in wapentuig. Nou die wapens gaan ergens naartoe. Dus de, je, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat verschillende machten en kampen strijden tegen elkaar in het Midden-Oosten. Eh, als je daar negatief naar kijkt, zou je zelfs kunnen zeggen dat er ja, eigenlijk een soort dertigjarige oorlogconcept is ontstaan in het Midden-Oosten. Waarin eh, de verschillende, de Sunniten en de Shiiten elkaar eigenlijk op leven en dood bestrijden. Maar er zijn ook, uh, ook dingen die dat, die dat tegenspreken. Uh, dus zijn ook... ook um... Ook verschillende landen die, die eigenlijk ideologisch gezien bondgenoten zouden moeten zijn. Die uh, staan op zich ook wel, kunnen ook heel vijandelijk tegenover elkaar staan. Dat ja, maar eigenlijk... we moeten niet onderschatten dat binnen de islam, ook binnen het binnen Oosten er veel sectarische stromingen zijn. Ook binnen de sunniten en binnen de shiiten wel te staan. Bijvoorbeeld de Alawiten in Turkije, wat een belangrijke ja. groep is, maar die ja. toch eigenlijk een beetje wordt genegeerd. Maakt onderdeel uit van de shiitische stroming. Maar weer een, een variant binnen de Shiïtische stroming als je dat bijvoorbeeld weer vergelijkt met een land als uh, Iran, om even te zeggen. Dus uh, meneer Assad, bijvoorbeeld, behoorde tot de, de Shiïtische stroming uh, binnen, binnen, binnen Syrië. Mm -hmm, ja. uh, bijvoorbeeld, Irak is een land uh, waar uh, Salmo zijn, weer tot de sunnitische stroming behoorde, maar het ja. merendeel van, van Irak, uh, dat 65% mm -hmm. procent, dat zijn Shiïten. Mm -hmm, en dan weer weer een ideologische ja. bondgenoot ja. van Iran. Kijk, en ja. dat is nu eigenlijk aan de ja. gang, hè? Er zit gewoon. Uh, Ordinair landjepik bekijkt... Ja. Dan, ...dan probeert men nu een soort landbrug te creëren... ...een Shiïtische landbrug te creëren... ...van Iran, uh, Irak... ...Syrië, Libanon. Ja. In Libanon ja. zit de Hezbollah. Ja, ja, ja. In Syrië ja. zit Assad. Die, die ja. leunt eigenlijk... ...op de Hezbollah en op Iran. En ja. op, op Alevite en, en een klein clubje christenen. Uh, en Irak was natuurlijk... Soenitisch, althans, de macht was Soenitisch, maar inderdaad, dat is nu door die de Amerikanen hebben eigenlijk meegeholpen met, die, met de, de, de, de, de bevrijding tussen aansteeds van Irak. Mm. Met het feit dat daar een regime change natuurlijk is mm. gekomen, waardoor nu de Siites het voor het zeggen hebben. En dan krijg je natuurlijk van ja, hoe gaan die, die olie uh, lopen? En hoe gaan die pijpleidingen lopen? En de strijd om Syrië is voor een deel ook die strijd. Mm -hmm. eh, en zo'n Saudi-Arabië bijvoorbeeld, die, die is dan. Kijk, de, de Wikileaks zijn heel interessant, hè? Mm -hmm. die, die, die diplomatieke kabels. Mm -hmm. Als je daarop kijkt, dan zie je dat uh, Saudi-Arabië is dan in, naar de mond toe, heel lelijk over Israël. Maar mm -hmm. als je die, die, de Wikileaks leest, dan staat erin. Kan Israël niet even uh, die, uh, <laughs> die kerncentrales ja, ja. in uh, Iran de uitschakelen? Ja, ja, ja, ja. Dus dan blijkt dat er toch wel wat. In, en dat uh, men eigenlijk veel toch banger nog is. Voor, ja. Nou ja, de onderlinge woede is eigenlijk nog groter dan de woede op Israël. Ja. En dat moeten we niet onderschatten. En daarom denk ik ook dat zo'n IS heeft kunnen ontstaan. Die IS is massaal gesponsord met geld en materiaal. Want die 87 miljard die Saudi-Arabië heeft geïnvesteerd, die moet toch ergens naartoe zijn gegaan. Nou, dat zit nu in die oorlog in Jemen. Dat zit in die oorlog in, in, in, in Syrië. En daarom duren die conflicten ook allemaal eindeloos. Want er is natuurlijk een enorme vloed aan materiaal en geld wat daarin gaat. En, en ik, ik denk dat dat ook een van de verklaringen is. Uh, uh, ik schrijf daar in het eind van mijn artikel over. Uh, er was dus een enorme oliestroom ook uit Syrië naar Turkije toe. Vanuit IS-gebied. Mm -hmm. Dat was eigenlijk heel wonderlijk. Daar hoorden we niks over. Totdat die Russen zich gingen mengen in dat conflict. En die Russen die vlogen er gewoon over. Die maakten luchtopname. En in een keer zagen we op YouTube dat er 3000 ja. vrachtwagens met olie iedere dag op en neer rijden. Ik denk het is toch wel wonderlijk hoe die... Hoe de hazen lopen in dat Midden-Oosten. En hoe toch aan de ene kant het een principeel godsdienstconflict is. Aan de andere kant ook gewoon een ordinaire machtskwestie is en geld. Eh, maar daar is natuurlijk niks nieuws aan in de geschiedenis. Die dingen zijn altijd met elkaar eh, mm. vervlochten. Ja. Ja. Maar dat is ook buitengewoon interessant de rol van Turkije daarin. Mm. Want Turkije probeert zichzelf wel te presenteren als een soenitische staat. Als een traditionele soenitische staat wel mm. te bestaan. Mm -hmm. En je ziet dus daarmee ook dat de islam dan ook wel dominant wordt. Maar ook de islamitische islam binnen Turkije. Dus de, de allewieten, de andersdenkenden... Ja, die zijn weinig opgeschoten met een persoon van Erdogan. Die hebben toch het iets te maken met een, met een politieke partij... die toch heel duidelijk die scheiding hanteert... tussen, tussen godsdienst en tussen politiek. En aan de ene kant wil uh, Erdogan zichzelf presenteren dus als de leider... Want zo is hij ook in Zegs in de mm. macht gekomen. Zo is hij ook min of meer eigenlijk ook om, omarmd door het Westen. Als eigenlijk een gematigde uh, moslim. Mm -hmm. Die eigenlijk zijn, zijn islamitische roots niet heeft uh, verlogend. Afstand nam van mm -hmm. Erdbakhand. Ik heb het nou al een paar keer mm -hmm. laten ja. vallen. Vanwege de, de, omdat hij deze meneer duidelijk voor een anti hopa uh, beleid mm -hmm. uh, koos. Ja. Als in 2002 uh, de AK-partij aan de macht komt dan is men in Europa buitengewoon enthousiast. Men denkt dus eigenlijk dat die AK-partij... een soort van uh, gelijkwaardige partij is... als je die volgt vergelijkt met de ChristenDemocraten. Mm -hmm. In Oostenrijk en Nederland, in de Bondsrepubliek. Maar heel snel blijkt uh, dat de islamitische vleugel... of de orthodoxe vleugel dan mm -hmm. eigenlijk de overhand krijgt. Mm -hmm. En dat uh, Erdogan daar ook een representant van is. Mm -hmm. En nu vooral in zo'n uh, godsdienstconflict... ja, het is een beetje mm -hmm. de vraag uh, waar Turkije nu voor kiest... Mm -hmm. Ja, want aan de andere kant zie je namelijk ook wel weer, en dat zie je ook, dat lees ik op het moment ook dat je de bijdrage ook van Dirk-Jan Epping ook wel weer leest, is dat aan de andere kant toch wel Turkije toch ook wel heel erg wel ook wel weer die toenadering uh, tot Europa zoekt. Hè? Dus op een gegeven moment ook in de, in de bijdrage staat ook dus ook dat de Europese investeringsbank, uh, dat hij uh, in de periode van 2007 tot en met 2020 uh, 10 miljard euro in ieder geval ook gaan, gaan investeren. Ik vind dat, hè, dat, dat is in ieder geval wel ook weer... En dat zie je dus ook wel weer met de Turkije-deal. Op de een of andere manier zoekt hij dus ook wel weer... Een soort van toenadering tot, het, tot, het, uh, tot Europa. Want hoe moeten we dat dan eigenlijk dan ook weer, ook weer duiden? Ja, mijn interpretatie is dat er uh, voor binnenlands gebruik uh, mm. geeft hij af op Europa. Mm. En uh, ondertussen wordt het toch ook nog steeds doorgewerkt mm. om binnen te komen. Zo, zo schat mm. ik dat een beetje in. Dus er is natuurlijk ook Het is ook een trots land, mm. mm. het, het is een beetje een soort Pruiser van het Midden-Oosten mm. eigenlijk, hè, dat Turkije. Het is een, een volk mm. van militairen en ambtenaren. Mm. En uh, ik, ik denk dat zij. Ja, zit natuurlijk in een in lastige positie. Aan de ene kant vechten ze voor het behoud van hun eigen identiteit. Die eigen identiteit staat weer haaks op wat Europa eigenlijk van mm. ze zou willen. Maar het is wel de succesformule geweest waarmee Erdogan zijn uh, positie heeft kunnen uitbouwen en krijgen. Uh, dus ja, daar verrikt hem uh, de, de, de, de zaak. Maar ik heb wel de indruk dat er... Um, ik weet niet hoe realistisch op dit moment dat, er, dat soort verlangen zijn, maar dat toch die lijn niet helemaal is afgekapt naar Europa. Mm -hmm. Maar dat in ieder geval voor binnenlands gebruik er een harde taal wordt gebezigd. Um, hoewel ik op dit moment natuurlijk, na alle, alle recente ontwikkelingen en die mm -hmm. hele uh, uitvloeien van die Kulen-kwestie uh, mm -hmm. uh, en de democratie die, en de, de trias politica die onder druk staat. Zie ik het uh, ja, op dit moment, laten we zeggen, feitelijk voor hem moeilijk in mm -hmm. uh, binnen Europa. Maar ik denk wel dat het, een, uh, dat het een punt is waar ze in ieder geval in het verleden en voor die koele mm -hmm. serieus aan gewerkt hebben. Dat, uh, want, want dat zie je dus ook. Want daar moest ik ook wel lachen. Ik vond het wel weer heel erg typisch, typisch Erdogan inderdaad ook om de... Op een in ieder geval, want dat lees, dat staat ook in het, in het boek beschreven, ook, dat hij dan ook op een gegeven moment een ontmoeting dan ook heeft ook met Obama, waarbij hij dan een soort van wordt gepresenteerd van nou, Turkije is vele malen machtiger dan. Uh, dan, uh, dan uh, he, Erdogan is vele malen machtiger naar, uh, naar uh, ten opzichte ook van Obama. Kijk maar ook hoe, die, hoe hij zichzelf ook presenteert en ook dat er ook net ook foto's ook wordt, wordt gepresenteerd genomen Volgens mij ook dat, er, dat op een gegeven moment uh, Erdogan ook met het opgeheven vingertje daar uh, een soort van Obama terecht wijst en dat, dat soort dingen. En dat vond ik ook wel weer heel erg, en dat merk je ook door de hele bundel heen, ook inderdaad dat, dat machtsvertoon. Ja. Uh, ook ook met, uh, met Merkel ook. Dat dat ook wel weer heel erg, dat vond ik heel erg typisch ook. Is een uh, beetje megalomaan, hè? Ja. Uh, maar, maar dat zeggen ook de, de Wikileaks papers. De, de, dat is wel interessant dat wij dus nu al, terwijl het min of meer gebeurt in de, in de, in de geschiedenisboeken van de toekomst mm -hmm. kunnen lezen. Daar staat gewoon in. Uh, nou ja, eigenlijk komt het erop neer dat mm -hmm. de Rode Loper kan niet lang genoeg kan zijn als hij uh, mm -hmm. naar Washington komt. Ja. Ja. Maar fijn is wel dat Erdogan, en daar zijn andere Turkse politici niet in geslaagd. Uh, in staat is geweest om ook internationale herkenning te krijgen, mm -hmm. en door ook Turkije te presenteren als een belangrijke bondgenoot. Maar ook om Turkije weer te presenteren als een land dat ook zijn eigen koers vaart. Dus dat maakt het ook mm. buitengewoon ingewikkeld. Want in 1952 wordt Turkije lid van de NAVO. Mm -hmm. Jij zei dat natuurlijk al in je in, inleiding. In ja. Van waarom wordt Turkije in 1952 lid van de NAVO? Nou, mm -hmm. Omdat het dan direct grens, samen toen met Noorwegen, mm -hmm. aan de Sovjet-Unie. Ja. En de NAVO was eigenlijk afhankelijk opgericht als een land wat zich eigenlijk moest bezighouden met het West-Atlantische deel. Dus met eigenlijk meer met West-Europa dan, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus mm -hmm. daar hoorden Griekenland en Turkije eigenlijk helemaal niet in thuis. Mm -hmm. Maar toch was het land in 1952 lid van de NAVO. Mm -hmm. Ze hadden wel enige pogingen om, om lid uh, mm -hmm. te mogen worden toen de NAVO in 1949 werd opgericht. Mm -hmm. Maar toen de spanning van de Koude Oorlog liep er zo uiteen. en we moeten ook niet vergeten dat Turkije eigenlijk niet militair betrokken is geweest bij de Tweede Wereldoorlog, toch ook Marshall hulp heeft gekregen. Nou, dat is toch, want volgens mij heeft toch, zeg maar in, laten we het maar noemen, de blessuretijd van de Tweede Wereldoorlog heeft toch nog wel volgens mij Turkije snel de oorlog nog even aan aan aan veel landen. Februari 1945. Toen werd, werd eigenlijk de Verenigde Naties, dat, was, werd min of meer eigenlijk, uh, dat stond in de Stijgers, mm -hmm. uh, dus als, als grote internationale organisatie, als opvolger van de Volkenbond. En Turkije wilde ook lid worden van die Verenigde Naties en om tegemoet te komen dus aan, aan, aan de Verenigde Staten hebben zij symbolisch de oorlog verklaard aan Japan en aan Nazi-Duitsland. Maar het heeft niet eigenlijk zozeer tot een militair conflict geleid. Maar we moeten niet onderschatten dat als de Korea-oorlog uitbreekt... dat Turkije wel ja. min of meer militaire hulp ja. biedt. Om, om aan te tonen, om aan te geven dat zij toch tot het westerse kamp ja. behoren. Nou, veel van die problemen ook tussen Europa en, en, en, en, en Turkije zitten natuurlijk ook in. Ik ken die Turken kennen alleen maar... Ze spelen alles hardbol eigenlijk. Dus Het is ook gewoon het elkaar niet goed verstaan eigenlijk van die, van die, ja. die culturen hè? En, en die volken... Ik, ik was een in, keer een voorbeeld. In Moskou een keer zat er een enorme uh, reclame. Hing er aan, uh, en, en, en, het ging over een horloge. En toen vroeg ik aan degene die bij me was als die Russisch komt. Wat staat er? En dan zat er? Ja, koop een beter horloge dan je buurman. Stond er letterlijk op. Ik denk dat zou een reclamecampagne zijn die niet zou werken hier. <lacht> ja. Dat vinden we te plat. Ja. En dat bedoel ik dus eigenlijk met ook wat, wat, wat daar gebeurt. Hij moet een bepaalde retoriek bezigen. Het gemak waarmee die Merkel eigenlijk met Hitler vergelijkt en zo. Ik denk, ja, nou, het toch niet echt handig nee. eigenlijk in, in, in, uh, in de diplomatie. Dat je het op die manier moet spelen. Maar ja, dat is dan die, die, die hardball kant die, nee. zit, uh, nee. ja, die, die kenmerkend is. Maar dat is ook het rare. Want hij is uh, wel inderdaad door, door, uh, door, door Turken in het buitenland, in ieder geval, is hij wel weer een hele grote... Uh, wordt hij heel, uh, heel erg geadoreerd. Dat zie je dus ook op een gegeven moment ook met, uh, met, uh, met de uitzag. Maar dan zie je ook op een gegeven moment dat het bijvoorbeeld binnenlands, dat de steun niet, uh, niet in ieder geval diezelfde proporties ook heeft als, als natuurlijk... Nou, het ligt een beetje aan de regio en het feit is ja. ook dat de meeste de Turken... tenminste ja. voor lange tijd... de Turkse migranten die naar Europa, Nederland kwamen... die kwamen vooral, vooral uit het gebied ja. van Kayseri. Ja. Die kwamen uit het centraal uh, deel... wat ook een beetje richting de Zwarte Zee... dus dat was eigenlijk toch het conservatievere deel... waar veel uh, Turken uh, die, uh, die in Nederland zich zijn gaan vestigen... Uh, min of meer ja. altijd gewoond hebben. En Kayseri, dat is bijvoorbeeld een grote Turkse stad... Die enorm succes heeft gehad als het gaat om als een soort van relatief nieuwe industriële stad binnen moderne Turkije. Dus dat hij daarmee kan rekenen op een aanhang, vooral in Nederland, ja. is wel vanzelfsprekend. Maar als je dat bijvoorbeeld weer vergelijkt met een land als Duitsland, ja, daar heb je ook een grote groep van conservatieve Turken, maar ook wel vrij gematigde Turken. Ja. Of ook Turken die uit, vanuit de Westkust kwamen, of misschien wel uit de buurt van Istanbul kwamen. Dus dat is ook een beetje ja. afhankelijk van, de, van de, de, de ligging... en waar ook de, de meeste de Turken dus eigenlijk vandaan kwamen. En als je dan de vergelijking maakt met de, zijn aanhang in Nederland... ja, die staat ja. al relatief groot. Dat is terecht. Dat, dus ja, dus, dus dat... Want, want, want, want, want dat vraag ik mij eigenlijk ook wel af. Want je hebt natuurlijk... in Nederland heb je ook... en dat staat eigenlijk helemaal niet ook in de, in de bundel ook goed, maar ik vind het wel interessant om te behandelen... is dat we hebben in Nederland hebben natuurlijk... Uh, de politieke partij denkt natuurlijk en uh, zijn nou de, de, de standpunten als je die bijvoorbeeld van een koers en van een, een Osterk ook vergelijkt het met die van, de, van Erdogan, hoe kan je die ook uh, zou je die ook eventueel met elkaar kunnen vergelijken of, of, of in bepaalde aspecten of zie je wel bepaalde dingen ook terug maar, omdat er wordt nou ook soms, heel veel wordt en nou wel die connectie ja. nou in de media <coughs> Ja, maar, maar. Het dat denk bijvoorbeeld zich niet te van de politiek van Erdogan en ook ten aanzien van de staatsgreep, en daar werd ook door Denk, werd er een de mislukte staatsgreep wel te staan, werd er, ook een, werd er ook gezegd van ja wij denken in Nederland te makkelijk vanwege het feit dat Erdogan staat voor de islamitische gevaar en dat Erdogan staat voor, voor de bedreiging tussen de relatie tussen, tussen Europa en tussen Turkije, et cetera. Dus het zou helemaal niet zo verkeerd zijn geweest als Erdogan zou worden afgezet, et cetera. Maar aan de andere kant zie je ook dat er ook steeds meer stemmen opgaan die zeggen van ja kijk als Erdogan niet zijn tegenstanders uh, onverwerpt, uh, dan heeft hij het groot gevaar dat hij zelf omver wordt geworpen. Dus het is maar welke positie hij inneemt. Hm. En diezelfde Erdogan wordt toch ook door ding neergezet als de, de, de, de leider van Turkije die in staat is gebleken om stabiliteit uh, te brengen. Uh, dat is niet alleen de verdienst van de ak laat dat duidelijk zijn. Maar het wordt natuurlijk wel heel erg uh, graag uh, door de, de AK-partijen nog meer meegenomen. Dat zij uh, meer heel belangrijk zijn voor het economische succes. Aan de andere kant is het wel zo dat ook het verschil tussen arm en rijk in Turkije ook de laatste jaren enorm is toegenomen. Dus de elite, die, de circulaire elite die altijd heel erg veel geld had, uh, die kleine elite... Die dus min of meer uh, huizen had, bijvoorbeeld aan de Westkust en aan de Zuidkust. En of in, uh, op vakantie ging op Turk-Cyprus. Dat moet ik even niet vergeten. Die elite zijn zeer vervangen door een soort van een islamitische elite. En ja, zij zijn nu uh, machtig. Hebben veel geld tot hun beschikking. Maar ook een merendeel van de bevolking gaat daar niet in mee. En dat is altijd wel, altijd wel een beetje de politiek... Uh, steun geweest die Erdogan heeft gekregen... van die bevolking... die zich altijd zo heel duidelijk door de circulaire elite... als het ware onderdrukt voelde... in de zin van dat zij niet mee konden gaan... met de economische successen die het land boekte. Okay. Um, even... even um, want, want wat mij ook in ieder geval ook wel leuk lijkt... Ook, um, is in ieder geval ook... In ieder geval ook het, uh, de toekomst in ieder geval... Van, uh, ja. over, over Erdogan... Want we zien natuurlijk uh, hè, dus, dus 2023 heel erg als, uh, ook natuurlijk ook heel erg dan ook als, als punt in ieder geval. jaartal. Ja, zeker. Aantal, zeker. 100 uh, ja. jaar verstaan van ja. de Turkse Republiek. Hoe, hoe, hoe zien jullie verder ook de toekomst van Turkije in ieder geval? Uh, of voel je die rooskleurig? Of, of uh, ja. uh, somber? Of... Ja, ik, ik, ik heb al het gevoel dat hij rijdt de tijger en hij kan niet meer afstappen. Dat is volgens mij hoe, hoe het werkt. Op, op een gegeven moment zijn er te veel dingen gebeurd. Er is bloed gevloeid, er zijn mm -hmm. maatregelen genomen, er zijn mensen in gevangenis gegaan. Uh, het is een relatief krappe meerderheid waarop, nou ja, echt een heel, heel krappe meerderheid. Uh, ook met dat laatste referendum, als je ziet dat de, de media gecontroleerd wordt en daar dan toch maar net iets meer dan 50% van de stemmen binnenhaalt. Het is niet solide. Zijn, zijn machtspositie. Maar hij zal tot de laatste dag vastklampen aan, hm. aan die macht. Ja, hoe dat precies afloopt kan denk ik bijna niemand inschatten. Je, je, je ziet het nog wel uit de hand lopen. Uh, nou ja, maar ik, uh, je ziet ook dat... Ze hebben natuurlijk een aantal jaren van enorme economische voorspoed gehad. Dat schijnt nu ook toch behoorlijk uh, om te slaan. Moeilijk, ja, zeker. Ja, er wordt wel over ja. een bubbel gesproken. Ja, zeker. Maar nogmaals ook de, de, de, de bevolking... die aan de goede kant van de lijst stond. Dus de hoogopgeleide Turk die kan niet meer profiteren van de welvaart... Uh, waar het land altijd zo wat op gegaan is. Dat is een heel interessante ontwikkeling. Daar komt het natuurlijk ook mee te maken... door deze staatsgreep dat het aantal toeristen... Ja, het zijn nog steeds heel veel... maar toch is afgenomen. Ja. En dat was toch een heel belangrijke inkomstenbron... Voor, voor Turkije. Vlak dat niet uit. Sluit dat niet uit. En dan heeft Erdogan heel stoer ooit geroepen van, nou, dan moeten maar uh, de, de, de, de Turkse Europeanen of de Europese Turken, het is maar hoe je het eigenlijk uh, wil benoemen, dan moeten zij maar naar Turkije uh, komen om, om eigenlijk de toerist uithangen, Zodat wij ook zorgen dat het met de economie goed gaat. Want die Nederland, die Duitse, die zich bedreigd voelt, uh, ook ten aanzien van de Zeer anti-Nederland campagne, campagne die is gevoerd in Turkije ten aanzien van de minister die uh, niet mocht spreken. Uh, noem alles maar op. Ja, nou, dat was echt uh, een reden om dus niet af te reizen naar Turkije. Eigenlijk uh, heeft hij ja. zo zijn eigen ruiten ingeslagen. Ja, ja maar, ja, maar ja, ik bedoel, zijn macht staat voorop. Ja. Zijn manier van denken staat voorop. Ja. ja, en het, is, het zit ook een beetje ver, ver, verweven, dat hoorde ook in jouw verhaal, in het systeem natuurlijk zelf. Hè. Het is inderdaad, uh, eat or be eaten, dat is toch een beetje hoe die Turkse politiek uh, werkt. Ja. En altijd heeft gewerkt trouwens. Ja, ja, die generaalsregimes waren natuurlijk ook niet mis vroeger. Hè. Die, die, die, die, die, die sloten de andere partijen op en nu is hij eigenlijk aan de beurt hij ja, is in staat om uitstekend af te kijken zoals de generaalsregime altijd hebben geopereerd dus dat is de ironie ja, van ja, het hele verhaal het praat niks goed, maar het is wel hoe het, hoe het, hoe het is en ja, hoe, hoe de, of hij sterk genoeg is om, om dit kijk, hij heeft natuurlijk behoorlijke zuiveringen doorgevoerd dus in die zin zou je kunnen zeggen moet hij toch, het kwam vaak vanuit de militaire moet hij toch nu, denk ik, een betrouwbaar door militair apparaat hebben. Mm -hmm. Maar ja, alles... Kijk, geld is het eeuwige smeermiddel. Als, je, mm -hmm. als dat te weinig geld is en je kunt de boel mm -hmm. niet afkopen, dan, dan krijg je uiteindelijk toch problemen. Mm -hmm. En ik, ik denk... Uh, wat net even over de geopolitieke en, en die... Kijk, uh, ze zitten ook in, een, in, in, in, in de machtsstrijd eigenlijk ook met hun eigen bondgenoot, Zuid-Arabië. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook... Die beschouwt zichzelf mm -hmm. ook als het grote ja. land. Dan heb je natuurlijk ook Egypte nog. Ja, ja. Want zij zijn niet de enige... Iran. Niet, niet de enige Zweed. Je hebt Iran, maar Iran is dan een echte, echte vijand. De anderen zijn dan... Ja laat we zeggen, bondgenoot, vijanden ja, ja, ja, Om het zomaar te... Ja, ja, ja. Concurrenten, laat ik het zo ja. uitdrukken. Dus dat is heel erg moeilijk. En die, die, die echte machtspositie op de grond... Eh, blijkt dat eigenlijk alleen kleine Turkmeense minderheden... Die steunen wat, wat, wat hij doet. Uh, uh, militair in die regio. Dus ik zie daar ook... Nee, dat is een vrij hel, uh, heilloze uh, weg, denk ik. Maar anders zie zich geen nieuwe politieke leider opstaan in Turkije. Dat maakt het ook interessant. Nog binnen de AK-partij. En nog binnen de oppositiepartij. Dus... Ik zit dan te denken van stel hij zou dus in staat kunnen zijn om nu hij nu die, die cijfering heeft doorgevoerd. Wanneer uh, hij een beetje stabiliteit en competentie en vertrouwen binnen dat leger uh, weer heeft in kunnen voeren. Dan zou hij nog wel eens matiger kunnen worden. Of denk je dat hij eigenlijk al... Nou dan wordt in ieder geval niet zo makkelijk uit het zadel uh, gewipt. He, het is natuurlijk wel belangrijk dat je die... Kijk, dat soort autoritaire regimes... die staan en vallen bij hun inlichtingendiensten... en het militaire apparaat. En hij heeft natuurlijk ook gewoon de straat gemobiliseerd... He, met die culenbeweging. Het ja. was gewoon eigenlijk een beetje... Nou, het werd bijna tot een soort pogromachtige sfeer... werd de boel opgestookt. Ja, ja, ja. En, uh, nou ja, kijk, wat dat betreft zie je wel... dat die partij wel functioneert. Daarom had ik ook een beetje die vergelijking met Pruisen. net. Ik vind het wel een soort ambtenarenstaat... Ja. waarin je gewoon uh, met een paar telefoontjes... Ja. hele... hele, hele, hele ...in een flatblokken de straat op krijgt... ...om, uh, om jouw standpunt even te benadrukken. Mm. Dat heeft natuurlijk met democratie weinig te maken... ...maar het is wel hoe het gaat. Maar de ironie is ook juist dat hij de sociale media heeft verboden... ...maar juist ook via de sociale media <lacht> ja. weer al deze mensen <lacht> Ja, mee. ja hij heeft, <lacht> met FaceTime heeft <lacht> ja. toen, uh, ...ik kan me nog herinneren dat je dat hoofdje... Dan zo op <lacht> ja, dat zo, de, <lacht> ...wat hij met de ja, nieuws is. Ja. <lacht> ja. Je kunt toch lachen, en het is ook wel lachwekkend... ...maar het is ook eigenlijk wel weer de zwakte eigenlijk van het hele regime. En mm. dus je kunt je ook afvragen... ...is dit uh, regime aan het wankel op dit moment... Ja, moet ik eens zeggen. Een hele moeilijke vraag. Ja, ik weet het ook niet. Nee. Ik was in 2009 ooit in Turkije en toen sprak ik met jonge mensen die veel in het buitenland waren geweest. Mm. En die lachten eigenlijk om de persoon van Erdogan. Mm. Die hadden zoiets van, het is een kwestie van aftellen te hoe lang nee, Erdogan nog eigenlijk in de AK-partij aan de mm. macht is. Mm -hmm. Want de hele politiek die gevoerd was vanaf 2002, mm -hmm. die was een beetje eigenlijk al, ja, achterhaald is niet het goede woord. Maar uh, mm -hmm. er was wel, was wel een sfeer dat men eigenlijk op, op Erdogan uitgekeken Raakte. Maar en toch heeft hij, heeft, ook, heeft hij zijn macht toch weten te behouden. Anderzijds heeft hij ook heel veel mensen die dan gewoon. Uh, die alles voor hem zouden doen. Nee, dan zijn ze vast aanhouden. Ja, absoluut. Ja, het, maar... het is ook de geschiedenis van zijn onderschatting eigenlijk. Hè? Het was toch mm -hmm. een beetje een straatvechter die is die mm -hmm. komen drijven. En in, in die zin, maar er zijn heel hoop historische voorbeelden van. Uh, mm -hmm. ook in de 20 e eeuw. van mensen die onderschat zijn. en uh, tot enorme machten uitgroeiden. Uh, en ik denk een ander punt, het, ook ressentiment moet je ook nooit onderschatten als politieke kracht. Ik denk, in, in het Turkije is het toch een beetje een, ook een vernederde, vernederde natie, ja. Ja. Ja. die natuurlijk uh, ja, als gastarbeider zijn uitgezworven over de wereld om de rijkdom van anderen op te bouwen. Ja. Daar zit een enorm ja. ressentiment. Ja. Dat ressentiment heeft hij politiek vertaald. En dat is denk ik zijn enorme kracht. Dat hij dat gedaan heeft. En daar zullen heel veel mensen lang dankbaar voor blijven denk ik. ongeacht ja. of het goed of slecht gaat. Ja, ja, ja, je hebt altijd je eer ja, ja, ja, nog. Ja, ja, ja. Je hebt de islam en ja, de eer Ja, ja. En dat is nog wel iets, iets goed om te zeggen. Dat is iets waar de Nederlander eigenlijk ook wel uh, stilletjes zich altijd wel bewust van is geweest. Van, we weten allemaal van, ja, wat is nou het verschil tussen een Turk en Marokkanen? Dat is wel hetzelfde. Ja. Nee, nou... Die, die Turken, dat zijn mensen die hebben nog, die hebben nog trots. Dat zijn mensen die, uh, die laten ja. netjes hun snoer staan. Dat zijn mensen die als ze de criminaliteit in gaan, dan gaan ze door georganiseerde criminaliteit in. Dat zijn geen kruimeldieven ja, nou. dat dus, zijn de Marokkanen namelijk. Dus geeft ook uh, Sint-Lucas ook in zijn bijdrage. Ja. Ja, ja, nee, dus. er, is, er is in die zin... Dat nou, is, is een trots een... volk. Ja. Ja, ja, volk het, het, het, het heeft een heel eigen... Het heeft wel een heel eigen, uh, eigen houding in die zin tegenover de rest van de uh, wereld. Ja, maar onderschat de, niet, niet dat 1923, dat is toch wel het jaar dat Turkije wordt opgericht, maar onderschat, onderschat niet de periode van 1919 tot 1923. Dat wil ik mee te zeggen, als de Eerste Wereldoorlog afgelopen is, dan te, mm -hmm. hoort Turkije tot de verlies mm -hmm. En dan zijn het de geallieerden die in zekere zin dat, dat, dat Osmaanse Rijk mm -hmm. dan willen gaan verdelen. En dat er eigenlijk niet veel meer van Turkije ja. over is. En dat... ...ten opzichte van Europa... Mm. ...ten opzichte van, van de grote mogelijkheden... Mm. ...dat wordt... Uh, ...wordt Turk... Uh, ...ongeacht <coughs> tot welke politieke partij... ...ongeacht tot welke politieke stroming... ...of ongeacht mm. tot welke godsdienst hij wordt... ...altijd min of meer... Uh, ...wordt uh, duidelijk gemaakt... Mm. ...dat Turkije toch eigenlijk... ...min of meer uh, is vernederd... ...door Europa, door het Westen... ...en door die onafhankelijkheidsoorlog... ...die strijd tegen de Grieken... ...de strijd tegen de, tegen de Britten ook tijdens de Eerste Wereldoorlog zelf... dat dat zo'n unieke prestatie is... dat elke Turk daar ook trots op moet zijn. En dat, uh, moesten we van Kemal, daar de belichaming van is. En Erdogan eigenlijk daarmee dienst opvolger. Dus dat, dat, dat is retoriek, dat is symboliek. Uh, dat wordt gewoon uh, door de Turkse uh, politiek in om uitgebouwd. We gaan het zien. Ik denk dat we bij deze kunnen gaan afsluiten. Hey, super bedankt allebei voor, de, voor de, dit gesprek. En uh, ook... ...wat ik al onze lezers in ieder geval ook wil aanraden... ...jongens, koop boeken over, over Erdogan... ...het is een absolute, absolute aanrader... ...en ik heb het in ieder geval zelf in ieder geval met heel veel plezier ook gelezen. Ja, het is uh, vanuit... vanuit uh, ...hoeveel schrijvers zijn het er? Het zijn er vier, acht... Elf. elf. Elf. Elf schrijvers... ...vanuit elf schrijvers krijg je in uh, een kleine... 150 pagina's... ...nog niet eens geloof ik, krijg je een... Uh, ...heel breed beeld van... Uh, uh, ...wat er nou... ...wat er nou met die Erdogan en de Turkije... ...aan de hand is... Hm. Dank jullie wel voor het luisteren.